Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen zeggen dat de Nederlandse vrouw recent hulp heeft gevraagd bij de ambassade in Irak. Oekraïne gaat niet in op het verzoek van nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 om satelliet- en radarbeelden van de crash te verstrekken. De regering in Kiev heeft de nabestaanden in een brief terugverwezen naar het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland. De nabestaanden reageren teleurgesteld op de brief. In aanwezigheid van president Obama is in Dallas de schietpartij van vorige week herdacht. Een man schoot toen vijf agenten dood tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. Obama zei dat hij ervan overtuigd is dat zijn land sterker uit deze tragedie tevoorschijn zal komen. Ook oud-president George W. Bush sprak op de herdenkingsbijeenkomst. Het CBR heeft 250 vragen in de theorie-examens aangepast of geschrapt... Aanleiding daarvoor zijn de berichten van RTL dat reisscholen hun leerlingen trucjes aanleren zodat ze zoveel mogelijk vragen goed hebben. Onderzoek bevestigde dat een aantal vragen te voorspelbaar was. De Franse president Hollande blijkt al jaren een eigen kapper in vaste dienst te hebben. Volgens een weekblad reist hij de president overal achterna en is hij 24 uur per dag beschikbaar. De persoonlijke kapper van Hollande kost de Franse belastingbetaler bijna 10.000 euro per maand.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 Schulden. Mensen in de koude te laten staan Ik brak mijn been op vele plaatsen Want ik vergaf de laatste trein.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 Dat is een ja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 Flow. Crazy how that shipwreck made my